Hele goedenavond. In Twee Dingen van Max kijken we deze week met buitenlandse ogen... naar de week van Prinsjesdag. Gisteren en eergisteren met Poolse en Turkse ogen... maar vanavond zit hier de Amerikaanse journalist Matt Steinglass. Hij schrijft voor de Britse Financial Times en de Economist... Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik ga zo meteen met u praten, maar er is ook nog zoiets als voetbal. Uh, is al begonnen de wedstrijd in de Europa League. PSV Ludo Gorets. Tweede helft is net begonnen. Ronald van der Geer. Vier minuten geleden inderdaad. Het is 0-0 nog altijd. Oftewel teleurstellend. Of mogen we van PSV niet verwachten... dat ze makkelijk winnen van de kampioen van Bulgarije. Ik denk dat dat zo is en dat dit gewoon een lastige tegenstander is... voor de Eindhovenaren die het moeilijk hebben gehad in de eerste helft. Ook wel het een en ander hebben weggegeven en gecreëerd. En zojuist net na rust. Goede actie. De Pai en Matafs de gelegenheid om de score te openen. Maar de bal ging over de goal en nu een kans voor de Bulgaaren. Maar een goede redding van Jeroen Zoet op een inzet van dichtbij. Van Abalo, de Spanjaard... In Bulgaarse dienst. Zo gaat het ook wat dat betreft op en neer en blijft het in balans. Het is 0-0. Nog even de opmerking dat Jetro Willems geblesseerd is uitgevallen. Jurgens is zijn vervanger en dat is natuurlijk geen goed nieuws voor PSV met het oog op de wedstrijd tegen Ajax van komende zondag. Goed, eerst vandaag maar eens even. In twee dingen met Stijn Glas. Schrijft dus voor de Britse Financial Times en de Economist... ook wel eens over voetbal misschien, of dat toch niet? <laughs> uh, nee, ik heb een beetje voetbal gespeeld toen ik klein was. Maar in Amerika is dat natuurlijk niet uh, de populairste sport van alles. Dus ik weet best weinig over voetbal. Ja, en, en, en speelt u het hier ook nog wel eens in, in Nederland, of niet? Uh, ik niet, mijn zoon wel. Hij speelt tien keer zo goed als ik. Dus ik ben heel trots op hem. Ja, dus het is echt een, een Nederlander al geworden. Ja. Dat hij gelijk met voetbal begint. Uh -huh. Ja. Um, want in Amerika is dat natuurlijk anders. Nou, in, voor, voor jonge jongeren in Amerika wel eigenlijk. Het wordt uh, veel gespeeld en het, het wordt steeds beter op de, op de universiteitsniveau vooral. Uh, maar toen ik, uh, toen ik groeide op in Washington DC, ja, uh, het niveau was niet te vergelijken met wat je in Nederland ziet. Nee. Hoe lang woont u al in Nederland eigenlijk? Uh, deze keer bijna drie jaar. Uh, ik heb eerder even in Amsterdam gewoond een jaar met een vrouw. Oké, okay. en, en, en wat 2,5 jaar, maar u spreekt wel goed Nederlands. Hoe kan dat? Uh, ik ben goed in talen, zeg maar. Uh, maar uh, ja, uh, we zijn al 14 jaar samen. Dus zelf, we, we woonden wel in het buitenland. We woonden in West-Afrika en dan heel lang in Vietnam. Voor het werk van uw vrouw. Ja, ja. ja. Uh, en, uh, maar we zaten altijd binnen het Nederlandse gingen. Dus uh, je hebt overal Nederlanders. Het is een heel. Uh, internationale volk. Dus uh, je kon altijd uh, oefenen. Ja, u kwam al die Nederlanders daartegen. Uw vrouw sprak Nederlands. Maar dan denk ik ook gelijk, ja, als je dan Amerikaan bent... en je spreekt goed Engels, dan kun je toch gewoon in Engels... Uh, je gesprekken voeren. Ja, je moet een beetje de Nederlanders overtuigen... om met je Nederlands te spreken. Want ze hebben altijd de neiging om over te slaan naar het Engels. Ja, want wij spreken goed Engels over het algemeen, hè, de Nederlanders. Over het algemeen, ja, ja. En wat zegt u dan als ze in Engels tegen u beginnen? Uh, ik ga gewoon door het Nederlands, dat is houd op. <laughs> want zo uh, gaat dat dan? Uh, ja. ja. Heeft, want u spreekt nu de taal. Wat, wat heeft u verder met Nederland? Is het een land waar u uh, inmiddels van bent gaan houden? Uh, ja, uh, ik heb eigenlijk altijd een beetje iets met Nederlands gehad sinds, sinds dat ik uh, klein was. Ik uh, was hier op jonge leeftijd toen ik uh, 13 jaar oud was, heb ik vier, jaar, vier dagen in Amsterdam doorgebracht. Uh, was op was uh, Ik woonde een jaar in Israël, we waren... Uh, aan het terugkeren naar de VS. En dat was in. Nou, welke jaar? Dat was, dat was in 82, denk ik. En Amsterdam was toen heel indrukwekkend. Dan is het nu ook natuurlijk, maar dan had je alle punks met uh, groene haar. En uh, het was een, uh, ja, een zeer indrukwekkend culturele ervaring voor mij. Ja, maar goed, u was, ja, u was toen jong. Ik bedoel, wat maar, was dan zo indrukwekkend? Uh, het is een beetje moeilijk om uit te leggen, eigenlijk. Het, uh, er is een soort van een rijkdom in, in Nederland die je meteen ziet. Het is niet hetzelfde soort van, van rijkdom die je in Amerika hebt met grote huizen. Maar wat er is, is altijd mooi gepresenteerd. Dus als je op straat staat... Ik had de indruk dat Nederland een rijkere land was dan Amerika eigenlijk toen het terugkwam. Want alles wat je ziet is goed bezorgd, schoon... Uh, er is een soort liefde voor de presentatie hier. Uh, it, it is, ik ben niet de eerste om het te merken, maar die de, de grote ramen op straat in, in Amsterdam, waar je altijd binnen kan kijken in een, naar een mooie, uh, mooie woonkamer met, uh, met mooie bloemen enzovoort. Dat is een, uh, een soort uh, kunst van je ja, van. Uh, je eigen leven presenteren. Ja, en dat dus, zag u gelijk ook als puberjongen eigenlijk ja, toen. Ja, ik denk dat je heel gevoelig op die leeftijd bent eigenlijk voor dat soort dingen. Voor visuele indrukken, voor, voor, ook voor, voor muziek enzovoort. Ja, dus het was eigenlijk ook alweer frappant dat u dan net weer op een Nederlandse vrouw viel? Of was dat geen toeval? Um, nee, niet echt. Ik heb eigenlijk meerdere Nederlandse vriendinnetjes gehad. <laughs> door dus de, de liefde door de voor het land werd later de liefde voor de Nederlandse meisjes. Ja. <laughs> Het is een soort, het bepaalt die esthetische richting. Uh, zeg maar. En dan als je, als je rondkijkt, dat heeft ook een invloed op wie wat ja, waar je opvalt. Ja. Um. Dus, uh, maar dit was, dit, dit was denk ik de laatste, mijn ouderge vrouw. Uh, ja, dat zou om... ik ook zeggen als ik u was. Want ze zit natuurlijk te luisteren. Maar goed, laten we het hebben over hoe u... Hè, want ik zei het aan het begin van de uitzending... we hebben deze hele week een serie... waarin we met uh, buitenlandse ogen naar ons land kijken. Um, en u bent dan de Amerikaan in dit rijtje... van uh, Poolse uh, ogen en Turkse ogen. En de week natuurlijk van, van Prinsjesdag... Um, u als journalist, wat, wat, hoe beleeft u zo'n week? Um, het is... Uh, ik, ik had geschreven eigenlijk dat je een soort uh, dubbel gevoel krijgt van, van, van het week. Dat, uh, het, is, uh, het is tegelijk... Um, het is tegelijk een beetje frivols. Uh, de, de ceremonieën zijn. Het is moeilijk om het, om het serieus te nemen op, op sommige momenten. Waarom, dan, uh, waar, waarom is het moeilijk om serieus te nemen? Uh, je hoort in Schoonrede die uitgesproken is door, een, um, door iemand die het zelf niet heeft geschreven. Dus dat is een beetje bizar. Je, je moet een beetje denken: wat, wat, wie, wie spreekt hier eigenlijk? Ik hoor uh, een koning, maar hij heeft alleen maar een ceremoniële functie. Uh, maar de inhoud van het inhoud is best serieus. Uh, dus is dit nou een ceremoniële toespraak of is dit eigenlijk een politieke toespraak? En dan dat het, het feit dat het, het omringd wordt door, uh, door een gouden hoed die, uh, die aankomt... en, uh, en het wedstrijden over wie de raarste hoed heeft uh, bij, uh, bij vrouwelijke parlementsleden enzovoort. Dat moet je, je, moet je een beetje aan wennen. Ja, maar waarom moet u daaraan wennen? Want, want... Um, ik denk niet dat uh, de, de politiek in Amerika in ieder geval... dat soort uh, grappige, mooie kant heeft. Of niet zo vaak... Uh, ja, het, is, het is 40 jaar sinds er een vrouwelijke lid van het Amerika Amerikaanse congres was... die een grote hoede op haar hoofd uh, droeg. Uh, en dat, um, ja, gewoon dat, dat ceremoniële krant, dat, dat bestaat ook in, in de VS... maar het is het sterker is vaak verbonden met, uh, met uh, de krijgsmacht of... Um, het, is, het klinkt heel anders. Laten we heel even ja. luisteren, want dan kunt u een beetje vergelijken naar hoe dat in Amerika dan klinkt. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. <laughs> Please, everybody else. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, fellow Americans. 51 years ago, John F. Kennedy, Declared to this chamber that the Constitution makes us not rivals for power, but partners for progress. Ja, dat was president Obama's State of the Union afgelopen jaar, begin van het jaar. Daarin maakte president de regeringsplannen bekend. Ja, je hoort al wat meer gedoe, hè? wat meer show. Of, of wat. wat, wat... Ik, Als u dat vergelijkt met onze uh, koning, wat, wat valt u dan het meeste op? Ja, ik, eigenlijk ik wilde twee dingen daarover zeggen. Het is een heel mooi uitgekozen clip die je hebt, die je hebt genomen. Want uh, er zijn twee punten. Het eerste punt is het feit dat Obama tegelijk de politieke leider en de staatshoofd is een heel groot verschil. Dat mm -hmm. is, uh, dus iedereen die naar hem luistert, hij hoort. Uh, ten eerste de hoofd van de Amerikaanse natie... maar hij hoort ook de politieke leider van de Democratische Partij. En voor mensen die, mensen die op hem niet hebben gestemd... dat is niet zo'n prettig gevoel soms. Dus je krijgt een, een situatie waar misschien voor de eerste paar maanden van zijn, van zijn uh, term... Uh, hij krijgt wel de steun van iedereen, maar dat verdwijnt heel snel. En dan hebben, hebben de mensen die niet voor hem hebben gestemd... Um, zij hebben het gevoel van, er zit iemand van de andere kant... helemaal aan de hoofd van de staat. En de, de, het figuur die, die ons natie ons vertegenwoordigt... is niet van mijn kant. En dat kan moeilijk zijn. En dat hoor je ook in die citatie die jullie hebben gebruikt. Want Obama zegt daar, de, de, het grondwet bepaalt... dat wij, zijn, dat wij partners zijn in, het, uh, in, in, een, in een poging om een betere toekomst te bereiken. Dat is helemaal niet het geval gebleken... Uh, ze zijn, de, de twee partijen in Amerika zijn geen partners geworden. Ze hebben geen, bijna, tegenwoordig hebben, ze hebben geen mogelijkheid om uh, met elkaar te kunnen werken. Uh, dus uh, dat komt deels door het... Ik weet, niet hoe, hoeveel, ik weet niet hoe belangrijk het is... maar ik heb wel het gevoel van in een systeem waar je iemand heeft... die vertegenwoordigt de staat qua staat of, of de natie qua natie... die geen politieke rol heeft dat uh, geeft een beetje meer ruimte. Ja, en dat, dat klinkt dan anders. En, en dat hebben we dan ook uh, gehoord. Want wat heeft u er dan... Hè, want u heeft ook verhalen geschreven uh, over uh, deze week, neem ik aan... voor The Economist en de Financial Times. Wat heeft u eruit gepikt? Um, ik vond het... Ik vond die thema... Nou, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde wat iedereen heeft uitgepikt uh, gekozen. Dat was uh, die thema van... Het is het einde van de verzorgingsstaat en er komt een nieuwe participatiesamenleving aan... Um. Het is niet helemaal helder wat dat betekent, natuurlijk. Uh, en wij, het is al dertig jaar dat we het einde van de verzorgingsstaat aankondigen. Dus ik krijg soms het gevoel van: wanneer bestond die verzorgingsstaat eigenlijk? Het is uh, aan het. Uh, het is. Ja, het, het is zo, zo lang aan het, aan het eindigen. Uh, maar. Um, maar goed, het, het is iets het, wat u het, het, natuurlijk herkent als Amerikaan. Want de participatiemaatschappij, zoals die nu hier wordt voorgesteld, we weten inderdaad nog niet precies wat het wordt. Dat is wel iets wat u herkent. Want sommige mensen zeggen ook: dan krijgen we straks Amerikaanse toestanden. Ja, en dat heeft wel zijn voordelen. Dus ik, ik vond het merkwaardig dat je, dat je die hele sterke liberale verhaal begint te horen in Nederland. Uh, ik weet niet hoe lang lang dat verhaal bestaat. Maar ik heb wel het gevoel dat de laatste jaar of twee... dat je een schone versie van de liberale ideologie begint te horen... van de liberale partij, uh, van de VWD. Dat, dat is echt... Um, uh, we zijn niet... Uh, we, je kunt iemand niet verplichten om geld uit te geven... aan iets wat hij, wat, waar hij niet uh, in stemt. En uh, we zijn allemaal individuele. individuele het is niet zo'n sterke... Uh, niet zo'n zo sterke samenhorige maatschappij als vroeger. Dat lijkt veel meer op, op Amerika in sommige, uh, in sommige zin, zinnen. Ja, noemt u eens een maar, voorbeeld dan? Ik bedoel, wat, wat, wat, wat ziet u of wat herkent u nu in de verhalen over die participatiemaatschappij, zoals die in de troonrede werd benoemd? waarvan u zegt, ja, dat is eigenlijk net zoals in Amerika, dat yeah. ken ik. Nou, uh, dat, dat verhaal over de, participatie, over de participatiemaatschappij. Het is best grappig. Je hoorde dat eigenlijk in die eerste. Uh, in de eerste toespraak van president George H.W. Bush in 1989. Hij had een heel, heel belangrijke toespraak met uh, de maatschappij, is, uh, de maatschappij moet, moet, moet veel taken overnemen van de overheid. en De overheid gaat niet alles doen voor de maatschappij. Enzovoort. Mm -hmm. um, dat, uh, in, in sommige zin ik heb ik wel het gevoel als ik in Amerika ben dat je, dat je de voordelen kan zien. Want mensen voelen niet de hele tijd dat zij dat, dat, zij, dat hun. Uh, dat er wordt ingepikt in een zak voor uh, om, om andere mannen te, te stonen. Hoe bedoel je dus, dat? Uh, in, in, in Nederland zijn de, de belastingen zijn zo hoog. En er zijn zoveel voorzieningen. Uh, iedereen weet mijn geld wordt gebruikt om andere mensen te stonen. En ik kan soms een heel nare gevoel krijgen... Van, is dat geld wel goed gebruikt. In Amerika zijn de maatschappelijke voorzieningen zijn veel kleiner en mensen hebben minder gevoel van als iemand anders een andere keuze maakt... Dat, dat dat hen raakt. Omdat dat is... het niet uit jou, uh, van jouw geld betaald wordt, zegt u Ja, hij precies. Ja. Dus, uh, en wat is uh, het voordeel uh, daar dan van? Dat kan veel beter zijn in een samenleving... waar je verschillende mensen uit verschillende, uh, uit verschillende landen moet integreren. Want op het moment dat iedereen heel veel betaalt... voor de, voor de verzorgingstaat van andere mensen... Ze moeten ook gezamenlijke culturen hebben. Ze moeten ook gezamenlijke afspraken hebben... over hoe dat geld wordt besteed. En in Amerika... mensen zijn aan zichzelf overgelaten. En je ziet dat, uh, dat de integratie gaat sneller, eigenlijk... Ja, want u zegt ja. eigenlijk, van als, als je dus denkt van nou oké, okay, dat geld wordt niet besteed voor die of die groep, uh, hè, maar, uh, wat, wat niemand krijgt dat, dus zij ook niet, dan, dan, dan, dan brengt dat mensen tot elkaar, moet ja, ik het zo je hebt is heel vaak de vraag van uh, je hebt met te maken in een divisie tussen hardwerkende mensen uit Oost-Europa bijvoorbeeld mm -hmm. en mensen die hier alleen maar komen om in uh, om uitkering te krijgen. In Amerika je gaat er vanuit van iedereen is hardwerkend. Iedereen werkt voor. Het is, al, het is niet altijd het, het, het geval, natuurlijk. Maar de de basisidee in is een beetje van iedereen werkt voor zijn geld. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk. Dit is Max ja. tot half negen. Twee dingen met Eds de Bruin. Ja, er is ook uh, voetbal. De uh, Europa League, PSV, Ludo Goritsch met Ronald van der Geer. Hoe staat dat nu? Ja, niet zo goed nieuws uit Eindhoven, want het op het scorebord staat 0-1 na 65 minuten. Een paar minuten geleden heeft Ludo Gordec inderdaad een doelpunt gemaakt. Ging nogal wat, aan, wat fouten van de Eindhovenaren aan vooraf. Bruma verslikt zich eigenlijk in het balbezit op vijandelijke helft, glijdt onderuit. Snel een lange bal op Misijan. dat is de Nederlander bij Ludo Gordec. Ja, dan komt Soets een goal uit, die wil die bal wegwerken, wil die ongetwijfeld heel hard doen. Maar hij speelt hem eigenlijk in de voeten van Besjak. Die staat nog wel een meter of 25 van de goal, maar zoet is dus weg met een prachtig Geboogbal zet hij de Bulgaarse kampioen hier in Eindhoven op een 1-0 voorsprong. Park voor Bakali, dat is de wijziging die Cocu nu heeft doorgevoerd. En PSV net met Matassen een goede kopbal bevoorzet van Park net naast de goal. PSV probeert het dus wel, maar staat inmiddels wel op 1-0 achter. U luistert naar twee dingen van Max. En we kijken deze week met buitenlandse ogen naar de week van Prinsjesdag. Gisteren en eergisteren met Poolse en Turkse ogen. En vandaag zit hier de Amerikaanse journalist Matt Steinglass. Hij schrijft voor de Britse Financial Times en de Economist. En uh, ja, voelt u zichzelf eigenlijk ge geaccepteerd in, in Nederland? Ik bedoel, voelt u zich hier thuis? Want u woont hier nu drie jaar of bijna drie jaar. Uh, niet helemaal, zou ik zeggen, eigenlijk. Het, uh, het is niet een land waar het heel makkelijk is... om een nieuwe vriendenkring op te bouwen, vind ik. Want wat is er moeilijker? Uh, het is een heel klein land. Iedereen kent elkaar Mensen hebben hetzelfde vriendenkring... Ze houden, ze houden vrienden over heel lang. Dus uh, mensen zijn nog steeds vrienden met mensen die ze kennen uit de lagere lager school. Middelbare school. Middelbare school. Studententijd. Ja, precies. Ja, en is dat heel anders dan in Amerika? Uh, een beetje anders. Het is wel uh, voor hoogopgeleide mensen die, uh, die verhouden ze van stad naar stad... Um, het komt zelden voor dat je iemand uit je, je lagere school kent in ieder geval. Ja. Uh, middelbare school af en toe. En universiteitstijd is natuurlijk heel bepalend. Maar, maar wat is daar moeilijk aan dat, dat voor u dan, zeg maar persoonlijk? Uh, ik, ik, ik, ik, ik heb het gevoel dat in, in Amerika... Je, je gaat eruit van, uh, ik krijg een nieuwe baan, ik ga naar een nieuwe stad. Uh, ik ga meteen uh, nieuwe vrienden maken binnen dat kring van mensen die je, die je daar aan moet. Hier, ja, je krijgt de, je krijgt de baan je, uh, je verhuist naar de stad, maar je wordt, de mensen kijken je een beetje aan... als jij bent een nieuwkomer, um, wat ga je voor ons doen? Ga je hier, ga je hier eigenlijk bij horen? Dat, dat, dat komt vooral voor ook op school eigenlijk... waar je een heel grote contributie moet maken. Dat is ook het geval eigenlijk. Mensen, kijken, mensen denken een beetje van ja, hoe lang ga je, gaat die hier blijven eigenlijk? Buitenlandse correspondent, hij zit hier misschien twee, drie jaar... Uh, gaat hij meedoen met de papiermaché voor de kinderen uit groep 5? <laughs> ja, voelt u dat zo? Dat ze zo naar u kijken? Ah, wel een beetje, ja. ja. En hoe is dat? Is dat niet heel eenzaam ook? Um, uh, ja, het is niet heel, niet, uh, niet heel eenzaam. Maar er wordt een hoog niveau van, samen, van participatie, participatie verwacht in de samenleving. Net als in de troonreden. Dus dat is iets wat, wat bestaat in de Nederlandse samenleving. Mensen verwachten van elkaar dat ze een hoge contributie gaan maken. Dat is niet alleen voor buitenlanders. Dat is... Dat is wat Nederlanders van elkaar uh, verwachten. Maar het kan raar zijn als je van buitenaf komt. Ja, maar dat is dus inderdaad lastig. Uh, ook al uh, woont u hier, heeft u een Nederlandse vrouw. en heeft u uh, een kind wat naar de lagere school gaat. en nu dus wel in aanraking komt met al die mensen. Maar dan is het toch lastig om ertussen te komen, zegt u. Ja, het, het duurt een beetje langer dan andere plekken om een, uh, om een kring op te bouwen. Ja. Ik. En, en uh, uh, voelt u zich dan wel geaccepteerd? Ja, uh, qua. Ik heb niet de problemen die, uh, die mensen uit Oost-Europa hebben, bijvoorbeeld. Uh, mensen die ik ken uit Oost-Europa, die hier werken. Um, het, het, hun universiteitsopleiding wordt niet geaccepteerd als hetzelfde. Ze worden aangekeken soms echt als tweede rangs burgers. Niet, niet, echt, uh, niet echt Europese, uh, niet, niet echt ons soort volk. Um, en dat, dat probleem heb ik niet als Amerikaan. Nee, dus daar zijn verschillen, zegt u. Ja. En waar ligt dat verschil dan in? Uh, dat is een soort klassenverschil, denk ik. Dat, uh, dat, dat heb je overal ook. Dat, uh, mm. dat heb je ook, ook natuurlijk in Amerika. Maar. Um, ja, dat is een. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon in, in een soort klassenverschil is. De, de, heel veel hangt af van. Uh, van uh, universiteit, van, uh, van voor welke organisatie je gaat werken. Dat kan helpen met dat. Uh, geaccepteerd worden, maar... Ja, terwijl als... Nederlanders toch ook wel bekend staan... juist als joviaal en makkelijk en... Ja, nou, dat is... Ik ben blij dat je dat zegt, want... Uh, Nederlanders staan bekend als, jo als joviaal... maar niet als mensen die, die snel gaan accepteren. En ik denk dat dat is iets wat Nederlanders... over zichzelf moeten begrijpen, kunnen, beter kunnen, zouden kunnen begrijpen. Ja, wat bedoelt u daarmee dan? Eh... Uh, ja, ik, vind het, ik vind het moeilijk om iets in nieuws hierover te zeggen. Eigenlijk. Het, het, het is gewoon moeilijk om, om in Nederlandse kring binnen te dringen. Het is, uh, het is een klein land, waar, het is een, kleine land uh, een land met een kleine economie. Er zijn maar zoveel goede banen. Mensen verdelen die banen tussen elkaar. Um, mensen hebben een, dat, dat gevoel van wij zijn voor elkaar verantwoordelijk, is ook een gevoel van dit is ons kring. En dat maakt het moeilijker om daar, uh, om daar binnen te komen. Je ja. wordt, ik, ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die hier beginnen te werken... goede relaties hebben op, op het werk. Uh, altijd leuke grapjes kunnen maken met iedereen... maar die nooit uitgenodigd worden voor diners... Din of ja, om, iets, om, om mee te gaan uh, met, in, uh, met iets voor de kinderen of zo. En, en is het dan zo dat u wel wilt blijven? Want dat klinkt ook wel een beetje... Ja, alsof het ook af en toe helemaal niet leuk is voor u nee, ja, dat, dat, is, dat is het niet eigenlijk. Ik, ik, uh, het is alleen... Um, je hebt een idee van, van iets wat je, wat je erwaart voor het eerste keer als je jong bent. En dan krijg je het echte verhaal. <laughs> dus uh, je moet aanwennen aan hoe, uh, aan hoe het echt is. Ja, dus je, het, het valt toch een beetje tegen als je weer terug gaat naar toen u 13 was... en toen u hier voor het eerst kwam... en dat een soort liefde op het eerste gezicht was voor Nederland. Ja, precies. En dat het dan nu misschien toch een beetje tegenvalt? Uh, in sommige... Ja, in sommige... Ja, er zijn sommige aspecten die tegenvallen. Ja, en ja, wat, wat, wat zijn uw toekomstplannen wat dat betreft? Want u bent journalist. Blijft u hier nog? Of, of, of heeft u toch plannen om weg te gaan? Ik, uh, ik zou hier graag blijven eigenlijk. Ik, uh, ik vind de, de scholen heel goed. Er zijn waarde in de Nederlandse samenleving... waar ik mezelf helemaal kan vinden. En dat heb ik altijd gehad in Nederland. Dat het is een, het is een multi multiculturele land. Het, is, uh, het heeft hetzelfde ideeën... Uh, oorsprongsideeën over religieuze vrijheid... als de Verenigde Staten. En... Uh, dat is iets wat ik makkelijker hier kan vinden dan in andere Europese landen bijvoorbeeld. Dus als, als ik zou kiezen voor een land buiten Amerika, wat ik waarschijnlijk wel zal doen, want ik ik ben een beetje een liefhebber van exotische landen. Dan uh, Nederland is Nederland een van de beste keuzes die ik zou kunnen bedenken. Ja. En wat wordt het volgende verhaal wat u gaat schrijven over Nederland voor, voor uw bladen? Uh, ik ben nu bezig met een, met een verhaal over de nieuwe belastingsplannen. Om het moeilijker te maken voor, voor multinationals om uh, belasting te ontduiken in Nederland. Nou goed. Wij wachten af wanneer dat uh, in uw blad staat. En bedankt voor uw komst naar Twee Dingen. Matt Steinglas En hij schrijft dus voor uh, de Britse Financial Times en de Economist. Goed, dat was uh, Twee Dingen voor vandaag van Max. U kunt uh, terugluisteren. Ga dan naar onze website tweedingen.nl. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep? Dat is de strop in plaats van de broekriem. Teken de petitie op niet-123weg.nl. Onze programma's bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Zometeen op deze zender... BNN Today, Willemijn Veenhoven. Juist. Um, Linda Lovelace. De beroemde, beruchte, beroemdste pornoactrice ter wereld. Die beroemd werd natuurlijk door Deep Throat. Daar is nu een film van gemaakt. En Nederlands allergrootste pornoster Bobby Eden... is zometeen na negen in de studio om die film te criticeren. En ook over te kijken in hoeverre dat allemaal klopt waar het over gaat... is de pornoindustrie inderdaad zoals in die film wordt omschreven. Dat en ook heel veel voetbal. Het wordt een mooie avond. Zometeen in BNN Today.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 Minister Timmermans brengt morgen een bezoek aan Washington. Hij heeft al onder meer een gesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Kerry... over Syrië en het vredesproces in het Midden-Oosten. De gesprekken zullen ook gaan over internationale veiligheid... want Nederland is in maart volgend jaar gastheer... van een top over nucleair terrorisme. De Tweede Kamer wil dat Nederland 250 Syrische vluchtelingen extra opneemt. En dat is meer dan het kabinet eigenlijk wil. De motie op initiatief van de ChristenUnie... werd ook gesteund door regeringspartij PVDA.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 Voetbal en porno vanavond. Het lijkt een mannenavond. Maar nee, blijf vooral luisteren. Ook als je dame bent. Dat hoor je allemaal na negenen, want dan is Bobby Eden te gast... Nederlands grootste porno-ster. Maar er is meer, want vandaag heeft de rechter zich gebogen... over het verbod op download-website The Pirate Bay. Zometeen hoor je wat daaruit is gekomen. Wist je, meenemen dat die Bobby Eden hartstikke hard werkt? Echt, ja? keihard. Weet je hoe hard? Ze heeft nou? 89 films of zeg ik, op IMDb. Ze is pas 33... Het Echt veel is dat. 89, ze, 80, dat is wel ja, ze hebben, Ter vergelijking, Katja Schuurman heeft er pas 33. <laughs> maar die heeft dan ook niet films gemaakt als... Uh, Sasha Grace's Anatomy... Innocent Until Proven Filthy... en The Oral Adventures of Craven Moorhead. Bobby Eden na negen hier. En we kijken ook naar de film Lovelace... over die actrice die in Deep Throat speelde. En daar geeft ze een recensie van, dat straks. Dankjewel, trouw, Trouwens, zometeen meer van jou... Uh, twee andere heren hier in de studio. Melle en Joost, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ik zoek goedenavond. nog steeds een auto. En jullie hebben wellicht een leuk Afrikaans modelletje voor me. Zelf in elkaar gezet. Jazeker. Ja, ja. Ik weet niet of wij die aan jou durven te geven. <laughs> nee. Maar jullie hebben eigenhandig... het is een schitterend verhaal. Jullie hebben eigenhandig in Ghana een auto gebouwd. Letterlijk zelf. En dan denk ik, ja, die, die valt uit elkaar. Maar nee, hij is, hij is redelijk betrouwbaar. Hij is uh, in ieder geval uh, heel zwaar. Heel zwaar. <laughs> hij is bijna 2000 kilo... En uh, ja, uh, helemaal van staal en van natuurhout gemaakt. Uh, tropisch hardhout. Waarschijnlijk illegaal gekapt, maar <lacht> zo uit het bos uh, kwam het. En uh, nou ja, het is een soort pick-up truck... Uh, die hebben we ook speciaal zo laten bouwen uh, met het idee dat je er ook uh, veel uh, zware dingen mee kan vervoeren. He, dat dat die ja. ook voor boeren handig is. Ja. En tegelijkertijd is het een. Uh, de Afrikanen noemen het zelf al wel eens de, de African Hummer. De African Hummer. Ja. ja. Ik vond hem een beetje lijken op de auto die de oma van Donald Duck inrijdt. Zo'n soort pausmobiel met een heel enorm verhoogd stuk, veel glas. Het is een mooi verhaal. Zometeen meer. Maar eerst het sportnieuws. Robert Meijer, goedenavond. Dus die mensen zitten zich helemaal gek te bouwen in een auto. Hey, jij degen, hem wat een auto van oma Duk. Nou, het nee, is geen degradatie. Het <coughs> is gewoon hoe je een beetje als kind een autootje beschrijft. Hè? Ja, wel, heel erg rechthoekig. Tuurlijk, je bedoelt ja. het wel goed hoor. Precies. Ja, uh, Europa League avond. Het zal uh, niemand ontgaan zijn. Twee Nederlandse clubs op de velden om negen uur A.Z. In Israël tegen Maccabi Haifa. PSV om zeven uur begonnen in Eindhoven. Tegen de Bulgaarse kampioen Ludo Goretz. Ze hebben het moeilijk. Ronald van der Geer. Ja, wat heet. Ze staan inmiddels met uh, 2-0 achter uh, oh. de mannen van uh, Philip Cocu. Doelpunt viel een uh, paar minuten geleden. Het is echt ongelooflijk. Het is gemaakt door een Nederlander, Virgil jump. 20-jarige aanvaller. Die overkwam van Willem II afgelopen zomer. En wat stond hij vrij, zeg. Want de aanval begint aan de rechterkant van het veld. Als Abalo, Spanjaard, richting het strafstopgebied gaat. Hij staat werkelijk helemaal vrij. Via een gelukje komt hij via Besjak. En een verdediger van PSV. Toch in balbezit aan de linkerkant van het strafstopgebied. Dan schiet hij de bal in eerste instantie met een krul om zoet heen tegen de paal. Dan krijgt hij hem terug. Denkt Arias, nou misschien loop ik er maar eens naartoe. Nou, ja, toen had Michidjan al zijn tweede poging losgelaten door de van Zoet. En zo dus een 2-0 voorsprong voor de Bulgaarse kampioen. De 1-0 was ook al wat curieus. Balverlies van Bruma. Hij glee gewoon onderuit eigenlijk op de helft van de tegenstander. Ook Misidjan daarbij betrokken. Want die werd de diepte in, uh, ingestuurd. Terwijl er nu bijna gescoord wordt door invaller Stijn Schaars. Maar een goede redding van de keeper van uh, Ludo Goretz. Nou, Eindelijk weer eens wat tumult van PSV. Overigens speelde Zoet de bal weg voor Misidjan om dat verhaal af te maken. En uh, scoorde Besjak met een boogbal... Vanaf een meter of 25 PSV heeft Schaars en Park dus al in het veld gebracht. Een schot nu van Adias op de corner die door Schaars werd genomen vanaf de linkerkant. En dan moet PSV heel snel terug om een uitbraak onschadelijk te maken. PSV heeft wel mogelijkheden gehad in deze wedstrijd. Maar is zeker niet overtuigend. Het zwingende is er helemaal af. Nee, Het vecht ook tegen zichzelf en tegen die Bulgaarse kampioen. En die Bulgaarse kampioen staat met 2-0 voor. Ja, vandaag werd bekend dat in Volendam op 67-jarige leeftijd... oud-international Gerry Muren is overleden. Hij leed aan de beenmergziekte MSD. Gerry Muren maakte deel uit van het Gouden Ajax uit de jaren 70. Dat drie keer de Europa Cup, de Europa Cup 1 en eenmaal de Wereldbeker won. Muren stond bekend om zijn techniek en werd in 1973 wereldberoemd. toen hij in een volgepakt Bernabeu Stadion een balletje hoog hield in de halve finale van de Europa Cup 1 tegen Real Madrid. Maar hij kon ook scoren en niet alleen in dat bewuste duel maakte hij een doelpunt, uh, dat duel met Real Madrid. maar eerder dat jaar ook in de kwartfinale een wonderschone tegen Bayern München. Ja! Wat mooi, Wat schitterend, hoor. Ja, zo deed hij dat. Het, het, het fragment is helemaal prachtig. Zometeen langs de lijn laten we het helemaal horen. Dat was Theo Komen, natuurlijk. Ajax en FC Vorendam staan woensdag uitgebreid stil... met de dood van Gerry Muren. De clubs spelen dan in Amsterdam tegen elkaar... in de tweede ronde van de KNVB-beker. Volgende week dinsdag is de uitvaart in Vorendam. Goed, straks in Langs de Lijn meer aandacht voor Muren. En ook uh, Maccabi Haifa AZ. de tweede helft. Jullie gaan het volgen hier uh, op één natuurlijk. Yes. Uh, vanaf 9 uur. En we kijken met Frank de Boer terug op de wedstrijd van Ajax... tegen Barcelona. Dat, was een... dat, was een... dat wordt geen vrolijke uitzending. Hoezo? Oh, nou ja, dat gedeelte dan met Frank... Uh, of is hij er alweer overheen? Hij is trots op zijn jongens. Hij heeft het goed gedaan. Ik zag niks. Dus. dus. <laughs> King, somewhere only we know.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 Somewhere only we know Keen. Eerst even naar het voetbal. Dan denk ik juist Ronald van der Geer bij PSV Lulogaretz. Met een 0-2 stand na 85 minuten, bijna. In het voordeel dus van de Bulgaarse kampioen Ludo Gordets Raskrat. Met een doelpunt van Misidjan. Dat was dan de tweede, een van de twee Nederlanders in dienst bij de Bulgaarse kampioen. En wat stond hij vrij zeg in dat strafselopgebied? Hij kreeg de bal eigenlijk bij toeval, want zijn medespelers zagen hem over het hoofd. Er stond denk ik al een tijdje te roepen, maar spreekt de taal niet. Maar via wat geluk, via het been van Jurgensen, kreeg hij de bal terug. Toch en in twee pogingen. Dat ja, werd hem ook totaal niet lastig gemaakt. kon hij Jeroen zoet verschalken. Ja nu probeert PSV met man en macht natuurlijk nog wel een goal te maken. Maar PSV is eigenlijk de hele avond niet zo geïnspireerd... Het lijkt erop alsof het toernooi in de Champions League... wel wat losmaakte bij de Eindhovenaren, Maar uh, dit toernooi vooral niet. Er gaat heel veel mis. Er zijn natuurlijk ook een paar spelers niet aan boord. Wijnaldum is bijvoorbeeld geblesseerd. Rekik is geblesseerd. En uh, ja, voorafgaand aan deze wedstrijd. Geen Brennet, geen Park en geen Schaars. Wel Hilje Mark en Toivonen. Maar ja, die kunnen dan toch geen potten breken. En uh, de man die zo geroemd werd aan het begin van het seizoen... Bakkeli, die uh, heeft werkelijk niets goed gedaan. Ze is inmiddels alweer geruime tijd vervangen. Ja, en dit is wat uh, de Bulgaren graag doen... Balverlies van PSV en dan snel omschakelen weer via Misijan aan de rechterkant van het veld. Dreigend richting Hendricks die na het uitvallen van Willems speelt als linksachter. Hendricks wordt gedold en de bal komt zelfs ja, via Misijan bij de invaller Alexandrov. En die schiet vanaf de rechterkant van het strafschopgebied in de korte hoek en dwingt Jeroen Zoet dan tot een redding. Anders was het gewoon 3-0 geweest. Het is eigenlijk niet te geloven dat de PSV er niet in slaagt... om een uitgespeelde kans te creëren. Nee, moet zelfs nu weer een corner toestaan. Nog vier minuten en 2-0 voor Ludo Gorich tegen PSV. En Ronald, PSV. meer van ja. dat soort woorden graag. Dat hij hem heeft oh. verschalkt. Schitterend. Oké, okay. ja. <laughs> ik ga erop oefenen. <laughs> Gaan we verder met Middelland nieuws... namelijk over de muziekindustrie, de Pirate Bay. Kunnen we muziek en films binnenkort weer downloaden... is de vraag via die populaire site, de Pirate Bay. Of blijft de Pirate Bay geblokkeerd? Op die, uh, over die vraag ging het vandaag in het hoge beroep tussen auteursrechtenstichting Brein... en de internetproviders Ziggo en Access for All. Andreas Udo, de Haas van de Webwereld, die was bij die rechtszaak. Andreas, goedenavond. Goedenavond. Ja, sinds begin vorig jaar hè, moeten internetproviders de Pirate Bay blokkeren. en Dat heeft uh, uiteindelijk Brein via de rechter uh, voor elkaar gekregen. En nu dus vandaag Access for All en Ziggo vechten die blokkade aan. Met als gevolg, je was erbij, heel veel modder gooien in de rechtbank. Ja, ja absoluut. Dat... Uh... Ja, dat is één groot theaterstuk, kan je wel zeggen. Ja, goed, ze hebben natuurlijk anderhalf jaar hebben ze al dikke pakken met documenten, met, met grieven en memories van antwoorden heen en weer gestuurd. Dus zo'n zo zitting is dan echt het moment voor de advocaten om, om zeg maar retorisch te vlammen. Ja, ja nou, dat, dat, dat, ook. dat ging inderdaad ook echt. Uh, ja, dat, dat ging van, van, van bezemwagens, uh, spookschepen, zeemonsters, uh, gierige telecomreuzen die zorgen voor broodloze artiesten en failliete platenzaken... Uh, doodgeboren kindjes, uh, piratenproxies oh. van pubers met reclame voor blote meisjes. Nou ja, uh, zulke soort analogieën, en vergelijkingen en opmerkingen vlogen heen en weer. En, en de mooiste misschien wel, ik begrijp dat Brein die vergeleek illegaal downloaden met Al-Qaeda. Nou, dat is niet zo vergelijk, maar dat is inderdaad meer als een, als een idee inderdaad van... Uh, dan, dan moet een tussenpersoon ook worden aangepakt als er een soort terroristische actie dreigt. Hè, als we het water willen vergiftigen, dan moet het waterbedrijf ook, uh, ook actie ondernemen. Nou ja, goed, dan is het dus vraag van in hoeverre gaat de vergelijking tussen terrorisme... en zeg maar, het downloaden van, uh, van bestanden op. Ja, ja een andere mooie be was beetje overdreven misschien, lichter. Ja, een andere mooie was trouwens van Access for All, die, die vergeleek Brein weer op, op hun beurt met, met, met G en Arie Temmes... Het legendarische duo van Fofcoot en de Bier uit Wo uh, is de baanhof. Ja... Yeah. En, en ja, de analogie was daaruit van. Hè, als je iemand, als je een soldaat. de verkeerde kant op wijst naar het station. Eh, kan je daarmee de oorlog winnen. Dus hè, dat het echt maar minimale. Wat, wat, wat, die, die blokkade heeft helemaal geen zin, zegt, zegt Seth Access For Maar Brein claimt daarmee meteen. Uh, dat dat een belangrijkste stap is. Uh, om, om de, de, de oorlog tegen de piraterij uh, te winnen. Ja, ja. Goed, het was een, een, een, groot, een groot toneelstuk, als ik het zo hoor. Want even, even um, waar het natuurlijk om draait. en dat merkte je ook. want ze kwamen vandaag met allerlei onderzoeken aanzetten. Um, Brein beweert van nou ja, doordat wij hebben gezorgd dat de Pirate Bay geblokkeerd is... neemt het, uh, het downloaden wel degelijk af. En die andere partijen die komen met onderzoeken aanzetten. Wat een onzin, het heeft helemaal geen zin... want mensen zoeken wel andere manieren om te downloaden. Ja... Yeah. Nou, ja, te zeggen inderdaad van, uh, kijk, uh, blijkt dat het verkeer naar de B inderdaad is afgenomen. Nou, dat is logisch natuurlijk, omdat, omdat die site geblokkeerd is. Mm. Nou, en daarmee zegt Brian van, nou kijk, het, het werkt dus in ieder geval. Mensen gaan niet, niet naar de Parabay toe, dat, wat, wat, dat hadden we gevraagd en dat, dat, dat is nu gelukt. He, in ieder geval voor een groot gedeelte. Maar goed, de providers zeggen van, ja, het doel is toch, zeg maar, het tegengaan van, van, het, downloaden, van het downloaden, van het file filesharen zelf. Ja. Nou, en uit, uit verschillende onderzoeken blijkt dat, dat dat gewoon lustig doorgaat. Mensen kunnen ja, met, met twee klikken, met, met, met hele simpele methoden... gewoon of ze gaan naar een andere site, ja. of ze gaan naar een proxy... en komen dan via via weer bij die parentb b. terecht. Ja. Of er zijn natuurlijk ook, ook andere methodes om, om, uh, om de bestanden uit te wisselen of, of te downloaden. Dus ja, het is, dat, dat, is, dat is de vraag van hoe effectief is het. En, en effectief voor welk doel is het, hè? is het? Is het effectief dat mensen niet meer naar die site gaan? Nou, dat, dat, in zoverre is het redelijk effectief. Maar ja God, uh, hè, het, is, het is een beetje net als je een, een steen in de, in de beek gooit. Uh, en dan heel hard roept van kijk, het water gaat niet door de steen heen. Ja. Uh, maar goed, het water <laughs> ja. gaat er wel omheen. Precies, het klinkt een beetje alsof het een, een, een brein een, een verloren zaak vecht. Is dat ook zo? Zie je dat ook kijk, zo? Zeker, ja, juridisch is het, is, het, is het zeker geen gelopen race. En het is ook heel belangrijke belangrijk zaak. Kijk, dat is natuurlijk een, nou, het is een heel mooi retorisch gevecht. Maar uiteindelijk gaat het wel om. om om heel fundamentele zaken. Van kijk, als, als, als, als bij een gelijkheid, dan kunnen ze andere sites gaan aanpakken. Nou, dat kan. Dat kan kijk, als ze heel veel sites kunnen aanpakken, zou je zeggen: ze, misschien gaat dan ja, die piraterij wel naar beneden. Maar ja, dat betekent wel dat, dat steeds meer en meer sites op zo'n zwarte lijst komen te staan en, en die providers allerlei. Filter- en blokkademethodes moeten gaan optuigen. En dat, dat, dat raakt natuurlijk gewoon de openheid van, van het van het internet als zodanig en dus ook meningsvrijheid en, en andere grondrechten. Ja, ja. ja en dat is de vraag, is dat wel echt, uh, is die afweging. Hè, naar welke kant gaat dat? En dat, daar moet de rechter zich, uh, zich over uitlaten. Het is een beetje als een, als een postbode. In je space pas is een postbode. Moet die pakketjes blokkeren uh, omdat die naar een boeman uh, worden verstuurd. Ja, of moet je de boeman zelf aanpakken en kan je die aanpakken? Met deze schitterende vergelijking... Uh verlaat ik jou, Andreas Udo, de Haas van Webwereld... in december, half december. Dan is de uitspraak in het hoger beroep. Ja, en dan zien we dus december. 17 december. Of de Pirate Bay inderdaad geblokkeerd blijft voor deze providers. Dank je wel. Ja, je had er weer zin in, Ronald. Ja, zeker. Uh, PSV ook, hoop ik. Maar uh, daar is nog weinig van te zien. Nog twee minuten in de extra tijd die je totaal drie minuten bedraagt. 2-0, dus nog altijd de voorsprong voor Ludo Gordets Raskrat tegen PSV. Ja, PSV moest nu zojuist weer een corner uh, toestaan. Overigens is het ook nog wel in de buurt geweest van de Bulgaarse Golf via ja, Arias. Een schot dat geblokt werd. Corner van PSV leverde vervolgens ook niks op. En nu een soort gallerie-play van de Bulgaren vlak van eigen strafdomgebied. Maar ze komen er wel uit. Ja, PSV is te moe, denk ik. Heeft geen zin meer om druk te zetten. Schaars uh, moedigt zijn mannen nog wel aan. Hij is fris. Hij is nog uh, pas een minuut of tien geleden in het, uh, in het veld gekomen. Nu probeert PSV wel heel snel die laatste lijn van Ludo Gordes te verstoren. Maar maar dat uh, lukt niet echt goed. En dus hebben de Bulgaren. Gesteund toch door een, nou een vakje vol uh, uh, meegereisde Bulgaarden. Die hebben weer het balbezit. En kunnen zelfs nog weer eens een uitbraak forceren. Nu moet uh, Zoet uit zijn goal komen. Dat doet hij goed aan de linkerkant van het strafschopgebied. Daar uh, is hij er als de kippen bij. Als uh, een van de invallers uh, Stojanov bij uh, de Bulgaarden wordt weggestuurd. Nou, PSV weer met het balbezit met uh, Brumaat. Het is gewoon erg armoedig geweest wat we vanavond hebben gezien. En er valt eigenlijk niet zoveel af te dingen op die uh, nederlaag. Die PSV hier leidt Hendricks linksachter. Halverwege de helft van Ludo Gordech moet inhouden. Want eigenlijk alles wat in het groen speelt, de kleur van Ludo Gordech staat nu op eigen helft. Dus via Maher zoeken Bruma in de as van het veld. In de middencirkel wordt wat lastige gevallen. Kan opzij schuiven naar Jurgensen. Jurgensen wat stapjes voorwaarts. Moet dan iets creatiefs bedenken. Daar is hij niet zo van. Dus de bal naar Hendricks. Nou, Hendricks slechte voorzet van die linksachter. En dan wordt De Pai in het strafstofgebied nog eens even uitgekapt. En kijken de PSV'ers toe hoe Ludo Gordets probeert. Nou, niet meer dan dat. Via Marcelinho. Een uitbraak um, op het touw te zetten. Nou, dat lukt in eerste instantie niet. Schaars zit ertussen. En Schaars stuurt nu De pay weg aan de linkerkant. Houdt even in. Hendricks weer met een, uh, nou ja, voorzet wilde ik zeggen. Maar op het moment dat ik het woord bijna uitgesproken heb... ligt de bal al over de achterlijn. Ik zie het publiek dat er is. En dat is niet heel veel geweest vanavond. Mannetje of 10.000. Inmiddels richting uh, de uitgang gaan. Als u uh, niks meer van mij hoort. En dat uh, gaat zo zijn. Want er wordt nu afgevloten Dan uh, verliest PSV. Krijgt het binnenkoek... Van de kampioen van Bulgarije. En dat doet toch extra pijn. Nou, hè. Ja, we kijken hier met een half oog mee. Een turn is. Nou, dat is het. Dat is het. En dat is het. En dat is het. Goed, Ronald. Porno dan maar. <laughs> ja, zometeen na negeren. Ho, ho, okay. wacht even. Eerst gewoon een verhaal over auto's, hoor. Ja, we gaan eerst naar Afrika en dan naar de porno. Ik moest vandaag nog even aan je denken, Willem. Een paar maanden geleden hè, kocht jij een BMW cabrio. Ach, ach, ach hou op schijt. Dat was je trots, hè. Ik weet het niet nou, goed. Nou. Ja, maar nog voordat de eerste zonder was hè, In het dakje open kon... Uh los in de vangrail. En sindsdien gaan we elke avond met het boemeltje naar Hilversum en terug. En ben jij met een schuine oog op zoek naar een nieuwe auto. Zo is het toch? Ja, zeker. Ja, ja, nou, ja, ja. Ik heb hem gevonden. Ik heb hier ook de folder voor je. Alsjeblieft, kijk vast even. Het is een zits met een ruime laadbak. 45 liter tankje, achterwielaandrijving. Maar een paar honderd kilometer op de teller. En in een heel trendy oranje kleurtje. Uh, en dat kost slechts 50.000 euro. De Turtle 1 heet het model. Geproduceerd in Ghana, maar met een Hollands tintje. Want met oude, oude auto-onderdelen zetten Melle Smeets en Joost van Onna... daar in Afrika hun eigen auto in elkaar. Dat schijnt daar heel normaal te zijn. Hoe dat precies zit, gaan ze zo aan je uitleggen. Want ze zijn hier, Willemijn, en als jij je pinpas bij hebt... dan rijden wij zo in de Turtle 1 naar huis en pak ik een mooie provisie. Uh, juist. Melle en Joost, goedenavond, heren. Um, ik zei het net al, een beetje de auto van de oma van Donald Duck. Uh, ook een beetje pausmobielachtig. In elkaar geknutseld door jullie zelf met de locals daar in Ghana. Waarom moet dat ding zo duur zijn? 50.000 euro? Dat is denk ik een uh, prijs die reëel is als je alle werkkosten meeneemt uh, naar Nederlandse standaarden. Ja. En Tweede reden is dat auto-onderdelen die je in Swami Magazine kan kopen, dat is de wijk waar we het over hebben. Misschien wel de grootste autowijk ter wereld waar 200.000 mensen dagelijks bezig zijn ja. met auto's en vooral met onze afgedankte auto's. Dus een goede kans dat jouw uh, Cabo, in mijn daar is. Die kan hierin zitten, in die, deze auto. Uh, ik kijk even met een schuin oog naar Melle. Dat uh, uh. volgens mij is de elektronica komt uit een BMW. Oh, ja? Heel juist. Ja, ja, ja. <laughs> ik ja. denk dat ik de elektronica redelijk kapot heb gereden. Maar goed, het zou kunnen. Het is, een, uh, um, het is een mooi bakje. We zetten even een filmpje. Het staat op onze Facebook al. Um, van YouTube geplukt waarin uh, we jullie aan de slag zien. Waar je het eindproduct kan zien. En um, het is een beetje rood oranje, een beetje half Lego autootje. Schitterend dingetje. En de grote vraag is natuurlijk... Ja, twee heren, twee blanke jongens die naar Ghana afreizen. Is het een soort van uitgekomen jongensdroom? Zat dit er altijd al in bij jullie? Nou, in de standaard van jongens zit natuurlijk zelf een auto bouwen Net als een zeepkist, ook altijd, ja. ja, ja. ja. Maar wij zijn uh, geen autoliefhebbers. Uh, wij wisten ook niks van auto's toen we naar Ghana gingen. Voor ons was het eigenlijk om te doen om uh, die autowijk te leren kennen. Het, uh, het is het afvoerputje waar al onze oude brikken naartoe gaan. En ja, je moet je dus voorstellen als 200.000 mensen over elkaar heen kruipen... om dus uit oude schroot weer nieuwe auto's te bouwen. Dat, dat wilden wij natuurlijk. Eigen ogen zien. Want het is de grootste wijk in Afrika waar ze dus oude onderdelen verzamelen en daar nieuwe auto's van bouwen of ook heel ja. andere dingen? Nou, het is, Dit is dus een gigantische wijk waar eigenlijk van alles gebeurt. Het grootste deel is inderdaad autoreparatie. Mm -hmm. Onze oude onderdelen die komen daar in containers aan, worden daar uitgeladen en worden gebruikt in de reparatie van het wegen, wagenpark wat daar al rijdt. Maar het is ook één grote recyclingfabriek. Ja, de zaken die ze echt niet meer kunnen gebruiken... motorblokken bijvoorbeeld... die worden verwerkt in hoogovens... een stuk of dertig omgesmolten... tot nieuwe molenstenen bijvoorbeeld... die worden gebruikt ja. in de mijnbouw... en de landbouw in Ghana. Maar dan komen jullie eraan... twee heren en dan zeggen jullie... nou, wij komen een auto bouwen... en ik kan me voorstellen dat de mensen daar denken... ja, alles leuk en aardig, wat moeten die twee blanke gasten hier? Hoe werden jullie ontvangen? Nou, er ging wel iets aan vooraf. We zijn namelijk een jaar eerder al een keer gaan kijken. Ja. En uh, toen dachten wij nog van... nou, je kan net als in Nederland gewoon een garage binnenlopen... en zeggen, nou, we willen graag dit, hè, we willen een auto bestellen. Ja, zo werkt het inderdaad niet. Dus wij zijn in, uh, in die wijk op zoek gaan naar een partner... die ons zou kunnen helpen. En toen bleek dus dat er een soort paraplu-organisatie is. Dus, uh, je moet je voorstellen, een soort BOVAG. Ja. Waar alle garages bij zijn aangesloten. En uh, die zagen er ook wel brood in... Want die dachten van hé, hey, dat is voor ons een mooie kans om uh, onze wijk eens een keer te profileren. Uh, niet als dus een, uh, een ghetto waar uh, geklooid wordt aan auto's. Maar een, een plek waar ook know-how zit en waar mensen ongelooflijk knap ja. zijn in het, in het maken van auto's. En het profileren het werkt, want jullie hebben ontzettend veel media aandacht getrokken. Uh, lokale media, nationaal in Ghana. En op een gegeven moment dacht zelfs de koning, dit verhaal kan ik niet missen. Zeer juist, ja. Dat, uh, dat, uh, dat waren eigenlijk onze stoutste verwachtingen. Er kwamen natuurlijk ook een beetje uit dat... Uh, ja, in één keer we een telefoontje kregen van... nou jongens, jullie hebben nu nog uh, een week de tijd... om die auto af te bouwen, want de koning komt. <lacht> In, in Ghana is uh, net zoals in Nederland het Koningshuis uh, wordt echt op handen gedragen. Ja. En het is een enorme eer uh, als ja, jouw uh, dorp of stad uh, door de koning wordt aangedaan. En zeker zo'n wijk als dit, hè, wat toch ook een beetje, ja, zou je als een soort. Ja, zoals wij ook naar industriewijken kijken van dat zijn een beetje plekken, daar ga je niet graag heen. Ik heb het filmpje gezien, uh, nogmaals op onze Facebook. En daar zie je dat de koning zich ook in het autootje wurmt. Dat ziet er vrij grappig uit. <laughs> um, um, het autootje hebben jullie meegenomen naar Europa, maar het is niet zo dat je hier naar het mediapark ermee bent gereden, want dat ging dan weer net niet. Nee, wij kunnen nog niet, mogen wij de weg op, zou ik zeggen. We zijn bij de RDW uh, geweest in, in Lelystad op ja. de testbaan en uh, ze hebben een, een klein aantal punten gevonden. Uh, waardoor Zoals. is is vastgesteld. Uh, nou, kijk, het, het, de auto is in een ongelooflijk korte tijd gebouwd, drie maanden. Dus uh, een deel van de gebreken die, die hangen samen met uh, met tijdgebrek. Dingen die niet afgemaakt konden worden, maar die wel nodig zijn om door de keuring uh, te komen. Hij heeft vier wielen, zie ik. Hij heeft een buitenspiegel. Hij heeft een vier... bumper. Ja, er nee, prima uit. dat vonden wij ook. Ja. En hij, we hebben ook in Ghana de 400 kilometer mee gereden. Dus wij schrokken ook een beetje toen de keurmeester zei... van dit is een uh, maar waar, opdelen waar, waar levensgevaarlijk op afkeurd, mobiel. Dan? Nou, dus bijvoorbeeld, ja, dan wordt het meteen een technisch verhaal. De stuurgeometrie is iets Ach. ongelooflijk ingewikkeld. Uh, het ziet er simpel uit. Het mm. principe is ook simpel. Maar het heeft allemaal te maken, als je harder gaat rijden dan 50, er komen allemaal krachten in die auto vrij. En dan moet je gewoon weten wat je bouwt. Mm. En, uh, in Europa wordt het dan helemaal uitgerekend... en honderd keer getest. En nog een keer, nog een keer, nog een keer. En uiteindelijk heb je een perfecte balans. Deze auto is uit 30 merken gebouwd. En alles is aan elkaar gelast en geknutseld. Ge, ge, ge en daarmee uh, klopt het wel. Alleen, ja... Op de uh, Nederlandse wegen niet helemaal. Ja, nee. precies. En dit is de eerste test. Hij is te zien. Straks staat hij op het neuden. Met een mooi festival. Wanneer is dat? Dat is het Impact Festival. Dat is het einde van oktober. Ja. En uh, als mensen hem nu al willen zien kunnen ze volgende week naar Paradiso komen. 26 september om 8 uur s avonds. Dan presenteren we de auto aan het publiek. De Turtle One. En dan is ook de longform te koop. Dat is een e-reader. Een, een, een, een, e ja. een, een longform die je kan downloaden. En Met volgens het, het, het staat daar ook het hele verhaal in. Ja. Het is een mooie ding. Rolof? Mik van Welie, aangeschoven. We gaan het straks over de kasteelmoord hebben met onze crime-kenner. Heel, heel, heel kort quizje, Mik. Je komt nog wel eens in Groningen. Hoe noem je een kasteel daar? Een borg, een staten of een havenzaten? Jezus, dat vraag ik aan mij. Een borg. Ja, dat is helemaal goed. Hij mag blijven zitten. Hij mag blijven zitten. Zometeen veel meer over dat waanzinnige verhaal uit België, de kasteelmoord. B Morgen in... Vrijdagmiddag.